Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Na Israël haalt ook de VS een onderhandelingsteam weg uit Qatar. Volgens Amerika lijkt Hamas niet geïnteresseerd te zijn... in een staakt het vuren in Gaza en wordt er egoïstisch gehandeld. Israël stapte eerder vandaag op van de onderhandelingstafel... omdat Hamas geen concessies zou willen doen. Hamas vindt juist dat Israël alleen maar tijd rekt. Door het terughalen van de onderhandelingsteams... lijken de gesprekken over een staakt het vuren in Gaza terug bij af. Bij de supermarkten van Jumbo wordt binnenkort weer bier van Heineken verkocht. De brouwer en de supermarktketen hebben een akkoord bereikt over de inkoop van de bieren. De twee bedrijven konden het lang niet eens worden over de bierprijs. De inkooporganisatie waar Jumbo bij is aangesloten vond de prijzen te hoog met lege schappen tot gevolg. De rechter besloot dat beide partijen nieuwe afspraken moesten maken en dat is nu dus gebeurd. Er komt een hoger beroep over de uitspraak over het vrachtwagendrama in nieuw beierland Zowel het OM als de Spaanse vrachtwagenchauffeur zijn het niet eens met de uitspraak. De chauffeur is veroordeeld tot ruim drie jaar cel voor het doodrijden van zes mensen. Waarschijnlijk kwam dat door een epileptische aanval. De Belgische wielrenner Remco Evenepoel is met een gebroken rib begonnen aan de Tour de France. Die liep hij op bij een val bij het Belgisch kampioenschap. Ondanks de breuk stond Evenepoel lang derde in het algemeen klassement en won hij een etappe. Maar zaterdag moest hij opgeven. Hij was uitgeput, zei hij vandaag. In de tweede voorronde van de Conference League heeft AZ een pijnlijke nederlaag geleden. Tegen het Finse Ilves Stamperen werd het 4-3. Volgende week is de return in Alkmaar. Het weer in het zuidoosten nog een bui. Vannacht raakt het bewolkt met buien. Het koelt af tot 16 graden. Morgenochtend eerst buien, maar smiddags zon bij een graad of 23. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio nog viel op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij knoppunt Velzen is de linkerrijstrook ook dicht. Staat de kapotte auto op 20 minuten vertraging. En op de A10 Zuid de buitering bij Durgerdam nog 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Alternative FM. Uh, uh, uh, uh.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 Nee, nee, nee, nee, nee, hij staat niet achter een microfoon. Nee, hij heeft uh, ooit uh, in uh, zo'n hele grote, dure dinky uh, gereden, een uh, Formule 1-auto. Ja, ik, ik, mijn, ik, ik denk Jan Lammers. Maar ja, heel ja, ja, goed, he? Jan Lammers. Ja, ja, ja, ja, okay. ja dat, en die dat, komt hier vandaan. Dus ja, van die is de uitspraak waar verwachtingen ja. worden gewekt. Ja. Is de teleurstelling nooit ver weg? Een snelle filosofische, ja. Dat ja.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 Nou, ik was bij een, uh, ik was bij een lezing uh, in de Jacobiekerk, in Utrecht met een paar vrienden ja. en uh, Michiel die, uh, sorry, J.M. Bakkers, die speelde een liedje. Hij ah, je vraagt toch eigenlijk een uh, dalios, maar goed, uh, goed, maar goed. Ze doen het expres. Ja, ze doen het expres, maar J.M. was dus bezig uh, om uh, daar M. wat te Foxen vertellen. J.M. open op het podium. <laughs> ja. En... Uh, uh, ik vond het heel mooi. Ik deed me erg denken aan, uh, aan uh, Leonard Cohen. Nou, Daar bleek die groot fan van. Ik ben de afgelopen even naar hem toegelopen. Toen bleken we ook nog maar vijf minuten bij elkaar vandaan te wonen. Dus toen hebben we gewoon een keer afgesproken. Het is de mysterie en tussen toen, meer uh, hemel en uh, aarde. Hè? Dat, ja, dat idee. Ja, ja. Ja, ja. De, de wegen van de heer zijn ondergronden. Ja, ja. Ja. Ja, dan komen, ah, ja. we, komen we toch weer een beetje terug bij die wortels. Maar uh, wat, uh, wat, ja, wat lezingen. Uh, ben jij ook filosofisch ingesteld? Of? Hoe uh, moet ik het zien? Um, nee. Ik ben wat meer... Uh, nou, ja, ik weet het niet. Ja. <laughs> iedereen, is, iedereen is tot F zeker zekere hoogte filosofisch ingesteld. Ja. Ruben uh, is wel een denker en een boekenworm. Ik ben een denker in een uh, dat, dat en een boekenworm. Dat hoor je uh, niet. Uh, ja. <laughs> ik was een... Ja, blijkbaar. Dat blijkt. Uh, ja. ik, ik was bij een lezing over uh, oorlog en vrede. Ja. Uh, een gesprek tussen Stefan Paas en Mart... Uh, niet Mart Smeets. Marte Marte Smeets Marte moet ik Cruijf. dan aan denken, maar dat is. Ja, Martijn de Cruijff. Martijn de Cruijff, ja. de Cruijff is volgens mij een uh, defensie. Exact. Ja. ja, en dat was een debat over uh, oorlog, vrede. Nou, oorlog en vrede. Um, en Michiel die speelde daar een, uh, een lied. Uh, hoe staat het met het hart? <laughs> die <laughs> die ja, komt zo direct nog een voorbij. Een he? Ja, het is een mooie brug. Ja, die komt zo direct eraan in ieder geval. En ik vond het een prachtig nummer, dus ik ja. ben naar hem toegelopen en toen raakten we aan de praat. En ja. de rest is geschiedenis. Nu, zit, is, nu is. zit ik hier. Nu zit ja. je hier ja. in een een of andere studio met een plantmaasje ja. En, ja. en rechts een filosoof die ook heel goed liedjes weet te schrijven. Komen we weer bij jou.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 Aan hem de dans, aan ons het woord. Hoe ze spelen soms nog samen, maar ze slapen nu. Ja, en dan komen we bij het laatste nummer. En ja, dat heb ik al even in de groepsapp van, uh, van deze videoproductie team uh, erin gegooid. Voorlopig heeft hij nog uh, helemaal geen naam, maar dat gaan we hier uh, wel te plekken bedenken. Op het moment uh, dat het uh, de nummer uh, op een gegeven moment een paar keer dezelfde woorden komt, dan denk ik, dat is de titel.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 Mmm.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 Titel van dit nummer kunnen zijn. Dus... En heb jij dan de rechten op die titel, Jaap? of toch niet? Nee. <laughs> okay. nee, want jij bent de maker van het, ja, uh, het, het, uh, het nummer. Maar ja. ik, ik ben degene die het uh, opgooit. Hè. Ik, ja. ik geef de voorzet. Dus ja. het is alleen uh, Dus ja, kijk maar wat je ermee doet. Oh. Uh, dan is meteen ook uh, het. Uh, ja, uh, we zijn klaar eigenlijk ja. een beetje. Dus laat ik eerst uh, even beginnen met, uh, met jou. Hoe vond je het?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 dus je schrijft liedjes en uh, je, je haalt ook iedereen op. Ja, ik moet zelf op een of andere manier bewegen om mee te blijven doen. En je partner heeft ook nog voor mij gekookt. Ja, ook dus, nog. Uh... Ja, ja, ja, ja, ook ja. nog? Ja. ja, we doen alles om Ruben aan boord te houden. Dat... Nou, dus, uh, dus uh, de lijm... Uh, ze, jullie zijn nu al bezig met een soort superglue. Uh, ja, tuurlijk. Uh, uh, uh. ja. Oké, okay, uh, ja. nog even de afsluitende vraag. Waar is Jame Bakers te vinden op het wereldwijde web? Um, ik, er is een website www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 uh Instagram en uh and and onze website. 3 a.m. on a weekday, full lights up, tell you I'm on my way. Let's go, hurry up the night as far as we call the hey, hey, memories, like tattoos Chasing highs not a thing left to lose. Come along, keep up the stamps and do what we love. Cheap thirst chemical high, stretching up a spine as time. I'm for it every time, yeah every time Cause you're new and you're exciting Take my breath, take your the liar it's dopamine, it's dopamine, it's dopamine I'm not a saint but I'm not a liar You're the fuel that I require it's dopamine, it's dopamine, it's dopamine Jumping dreams, chasing the dawn Kneeling streets till the night is gone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 Los drie.